1 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zuid-Korea waarschuwt dat Noord-Korea zich weer voorbereidt op nieuwe raketproeven. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zei dat daar aanwijzingen voor zijn... en zegt dat hun noordenburen mogelijk een intercontinentale raket gaan afvuren. Noord-Korea deed gisteren een zware kernproef. Volgens het land zelf was dat met een waterstofbom. Het regime van Kim Jong-un claimt dat die ook op een intercontinentale raket kan worden gezet. De studentenroeivereniging EGier uit Groningen... heeft twee leden voor een jaar geschorst... omdat ze een seksistisch artikel hebben gepubliceerd in het Clubblad. In het artikel stond beschreven welke vrouwelijke leden met wie seks hadden gehad... en wie het vaakst met iemand het bed indook. Eegier valt onder het studentenkoor Vindicat van Groningen. Dat schorste gisteren al de hele roeivereniging vanwege de publicatie. Amsterdam gaat reclame voor ongezond eten voor kinderen op metrostations verbieden... Vanaf volgend jaar gaat de regeling in. Het geldt voor alle 58 metrostations in Amsterdam. Het gaat in totaal om 200 wachthuisjes, 30 grote billboards en 52 digitale borden. Het overleg tussen de vakbonden en de werkgevers is vastgelopen. Vandaag is de deadline voor de sociale partners om tot een zogenoemd polderakkoord te komen... voor de politieke onderhandelaars aan de formatietafel.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 Het is de zomer van ZFM. Met nu ZFM luncht. ja, van de familie hoef ik u niks meer te vertellen. Want u kent mijn hele familie zo langzamerhand. Mijn zuster is getrouwd tussen twee haakjes. Ja, tussen twee haakjes. De zon natuurlijk. Ze is normaal getrouwd. Toch wel, man. Ze heeft een leuke man getrouwd. De man is tandarts. Hij trekt met zijn linkerbeen. Ja. En, euh, ja. Zijn enkel. Maar wat is het? Nee, je had zijn enkel verzwikt. Ja. Oh, je dacht dat hij trok met zijn linkerbeen. Ja, nou snap ik hem ook. Ja, ja, ja. ja. Nee, die man is tandarts. is een leuke man heeft een hele goede praktijk met allerlei.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 Kijk dat iemand kip eet met de handen, dat vind ik helemaal niet erg. Maar kip is soep, dat vind ik, ik toch erg. Dan nou heb ik de volgende week gasten, en dat is net het tegenovergestelde. Dat, is, dat zijn fijnproevers. Oeh, dat zijn fijnproevers, dat zijn smullertjes. Maar ik zeg erbij, dat is heel chic volk, dat is, uh, is poepchic volk. GELUIDEN. Jawel. Zij is een, een baronesje, uh, Charlotte de Laïti. Dat klinkt al mooi, vind ik, hè. Charlotte de Laïti. En de man komt ook mee. Jo, Jo de Laïti. Dat is een, Jo de Laïti, ja, het klinkt een beetje Zwitsers, ja ja. Ja, nou snap ik het ook. Ja, ja, ja, ja.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 Mijn broer nog iets langer, maar ja... Hij zat met zijn kop tussen de spijlen. Ja. ja, ik heb van alles gedaan voor de sport. Je kan ze zo gek niet noemen. Ik heb uh, speerwerpen gedaan. Ik heb... Hoe uh, heet het? Uh, vis, vis, vis, uh, de, discus. Fiscus, wat ik zeg. geworpen, worpen. Uh, kogelstoten. Ken je dat? Dat heb ik ook gedaan, kogelstoten met die koude kogel, weet je wel. Die hou je dan zo bij je oren, Dus om de kogel warm te maken, hè. Tenminste, als je warme oren hebt. Dan... Kogelstoten, twaalf meter, hè. En hardlopen heb ik ook gedaan, ook twaalf meter. Je kan zo gek niet verzinnen zwemmen, canoe, verspringen.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 Ik, ik heb het zelf gedaan. Ik was vroeger bij zo'n clubje, maar er was geen stuivel mee te verdienen. Ik zeg erbij, de club was ook uh, matig. Hoor. Club was niks. Nee, was niks. Substantia, dat was zo'n. Ja, was... ja. Je hoort wel aan de naam dat het niks is, hè? Substantia was niks. Keeper was 76. Maar ja, die was 60 jaar lid... Die konden ze niet passeren. Even nog een kiep tot zijn 84ste. Toen hebben ze een begraaf in het strafschopgebied.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 Stoort je te schudden met niks. Stelde niks voor, zo'n hele verjaardag was niks. Kwam ik s morgens, kwam ik de trap af. Er stond de hele familie in de gang. En de ze allemaal lang al die leven. Nou, word je vet van. Ik vond trouwens een slap ook.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 there's not enough love to go up. No, there's not That's what we need, my friend. En, uh, en een goede verslaggever, die hebben we ook nodig. En die heb ik gelukkig aan de lijn. Joop, goedemiddag. Goedemiddag, Charles. Ben je alleen? Ik ben, ja, eenzaam en verlaten. Maar nou niet meer, want nou ben jij er. toch? Je valt af en toe weg. Oh jee. Dat, ik hoop niet ja. dat ik een wegtrekker krijg. Dat ik een krijg. Dat weet ik ook niet. Maar nee. je bent alleen, joh. Dus, ja, uh, ja, ja. ja Do Dolly is helaas uh, door familieomstandigheden... Oh ja, ja, ja. ja. Moest, uh, moest naar Griekenland. Ja, dan en, moeten we het met z'n tweetjes doen? Nou, lijkt me heel gezellig, joh. Want jij hebt vast... Ben jij nog op de boulevard geweest van het weekend? Ik heb uh, zaterdag de hele dag bij, bij op de Jaarmarkt Hallo? in Bloemendaal doorgebracht. En uh, van, van ochtends vroeg tot s'avonds laat. Dus ik ben, ik ben echt, was echt afgefilmd zondag. Ik denk, nou, dat ga ik niet meer trekken. Uh, we hadden hier zondagmiddag ook nog een heerlijke barbecue op het strand... met, uh, met de mensen van ZFM Zandvoort. Waar, ja, ik, ik, waar ik aan heb. Dus, dus heb. Uh, maar de auto's heb nou, ik al laten. Ja, ik, was, ik was, ze vals, heb ze wel op Facebook gezien. Ik zeer weg. Hallo? Hallo? Ja? Val ik weg? Ja, daar ben je weer. Ja. Ja. Ja, ik weet niet of ik, of ik zelf doorkom of niet. Geen flauw. Ja, jij komt goed door. Althans, bij mij wel. Dat is ja. Nou, de, Ja, maar goed, het was dus op de boulevard. Stonden. Nou, ik denk wel een kleine honderd auto's geparkeerd. Allemaal mooie, oude auto's. Prachtig ja. verzorgd. Ja. En uh, het was weer een lust voor het oog. Uh, ja, ik ben gecharmeerd van de Porsche. En die stonden er gelukkig. Bij tientallen zo'n beetje. Ja. En dat was allemaal in het kader van de historic Grand Prix... die op de circuit Zandvoort uh, gehouden werd dit weekend. Ja. Um, overigens met één dissonant helaas. Uh, een zware crash op zaterdagochtend bij de Formule 1-auto's, de oude Formule 1-auto's. Ja. Daar uh, reed David Ferrer en Fransman zijn uh, Mars uit 1970 uh, volledig aan, aan barrels... Ja. op een van de snelste stukken van het circuit en ook een van de snelste stukken van het circuit. Is hij de vangrail ingeklopt en die auto is in drie delen gebroken. Mm -hmm. uh, zelf uh, waren de, de hulpverlening snel bij... Uh, hij is gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd... ...onder politiebegeleiding met de ambulance. Yeah. En uh, ja, hoe dit op dit moment gaat... ...gisteren kreeg ik in ieder geval een mededeling... ...dat uh, hij vecht voor zijn leven. Mm -hmm. ja, dat zegt natuurlijk niet alles, maar wel veel. Um, dat was zijn enige edition. Voor de rest was het een feest. Een feest van herkenning. Een feest om uh, uh, uh, een historie te zien op het circuit. Ja, hey, maar, maar die, dat, uh, die. Dat kwam zaterdag nog eens een keertje, zaterdagavond. Uh, in het dorp tot uiting. Want uh, uh, een geweldige rijdersparade vanaf het circuit. kwam uh, twee rondjes maken in het dorp. De auto's werden geparkeerd in de haltestraat op het Gasthuisplein in ja. de kerkzaal en op het Raadhuisplein. En iedereen kon erbij komen, iedereen kon het aanraken. iedereen kon vragen stellen. Geweldig feest. Voor de, uh, um, ik geloof, zesde keer georganiseerd. Ja. En het wordt elk jaar groter gewoon. Het is ja. geweldig. Hé, hey, maar als je en het nou over... Super... Je hebt het over Porsche, hè? Waar, waar ja. jij dan... Uh, maar al die auto's zijn allemaal verschillende types. Want uh, ik ken eigenlijk maar, uh, maar een paar Porsche-uitvoeringen. Hoeveel zijn het, Joop? Als je het op zou tellen, wat Porsche betreft alleen? Verschillende... Is het niet te ja? is, het niet, te, is het niet te tellen. Oh. Want okay, dan kan maar... Ik, uh, laat maar zeggen, 9-11 heeft weer een andere versie. En Duits heeft weer een andere versie. Ja. Uh, krijgt ook andere cijfers. ja, uh, ja En dat gaat vanaf uh, uh, een, een oude... Um, oude? Weet je de ding ook alweer? hè? Uh, nou ja, in ieder geval uh, porties waar bijvoorbeeld uh, Jan Lammers en uh, Gijs Lennep mee hebben gereden. Ja. Die kwamen tevoorschijn. Ja. Geweldige uh, single-seaters waren... Uh, het was echt, uh, ja... Uh, voor mij is het een feest. Uh, BMW was uh, ook mede... Uh, sponsor van het uh, grote... Uh, gebeuren. Porsche en BMW waren dat. Ja. En die waren echt nadrukkelijk aanwezig. En je ziet van alles dan rijden. Schitterende Bentleys. Daar wordt mee... gereest. Ja, oh. Daar wordt mee gereest. Niet oh. normaal. Auto's van voor de... Tweede Wereldoorlog. Het zijn... blokken van dingen die misschien wel... twee liter op één kilometer rijden. Of misschien andersom, dat weet ik niet. Ja. En... Daar wordt mee geredeerd en als je dan toevallig uh, ja toevallig een een klein uh, vangrailtje in de buurt staat... Dan, uh, ja, ...dan heb je een probleem natuurlijk. Ja. Want ik denk niet dat die onderdelen... ...makkelijk te verkrijgen zijn. Maar goed, daar wordt wel mee gereisd... ...en de Engelsen die zijn daar heel trots op... ...en terecht zijn er daar trots op. Mm -hmm. uh, het was in ieder geval een geweldig feest. Er was er zondag ook nog op het strand iets heel erg leuks... Ja. ...bij de uh, Spot... Um, ...dat is een uh, watersportcentrum... ...waar je onder andere kan, uh, kan surfen... ...en kiten en dat soort dingen. Ja. Daar was georganiseerd Bikes and Boards... Dat hield onder andere in dat er uh, custom bikes, dus uh, aangepaste motoren, gingen uh, sprinten op het zachte zand. Nou, dat wil je niet <lacht> zien. Je komt haast vooruit. Ook oh, geweldig feest, hartstikke leuk. Ja. Uh, op een gegeven moment is er ook een hele grote optocht geweest met alle motoren die aanwezig waren. Of oh, zo goed als alle motoren die aanwezig waren. Ja. Door het dorp en de omgeving. En ja, uh, prachtig om mee te mogen maken en te kunnen maken. En uh, het was geweldig. Nou, dat was eigenlijk hetgene waar ik bij... Ik ben ook nog geweest bij een open dag van een nieuwe BSO, buitenschoolse opvang. Ja. Dat is onderdeel van het kindercentrum Ducky Duck. Die had dan een buitenschoolse opvang. Waar zit dat in Temaat Zandvoort, Jo? En donderdag daar. Er waren hele wachtlijsten voor. En ze zijn dus een nieuwe BSO begonnen... in samenwerking met een, een, een zevental Sanfordse sportverenigingen. Uh, en uh, daar was zaterdag de open dag van. Bijzonder geslaagd. Heel erg goed bezocht. En het is heel leuk om te zien dat die, die, die verenigingen uh, gewoon zichzelf presenteerden. En dat de jeugd daar plezier in had. Dat vind ik heel belangrijk, want sporten moeten gewoon gebeuren. Dat gaat dan gebeuren bij uh, DSBSO uh, Ducky Sport, zoals dat gaat heten. Ja. Heel ja. leuk. En waar zit dat precies nou, in ja, de Zandvoort? Oh, uh, dit is het eigenlijk. Ja. Uh, Joop, uh, waar waar, wat is de locatie van die uh, buitenschoolse opvang? Uh, dat, uh, dat is dan bij de... Hockeyclub, bij de voetbalclub, bij de golfclub, uh, in Centerparks. Uh, maar daar is meer informatie over te krijgen via uh, www.dukkieduck.nl. Daar kun okay. je precies vinden uh, wat er allemaal gaat gebeuren... wat je kan gaan doen, wat de kinderen gaan doen. Uh, ja. Ontzettend uitgebreid. Kan je ook een klein tipje van de sluier opbrengen... als het ja. gaat om het aankomend weekend? Uh, komend weekend? Ja. Ja, is er... ja. Is er dan wat? Ja, ja. <laughs> Ja, wat ik erg mooi vind... ...dat is Jesse Zandvoort natuurlijk. Oh, bij Erik Timmermans. Bondar, een, een, een zangeres die in Duitsland woont... Ja. <coughs> ...die komt naar Zandvoort... ...naar Theater De Krocht... Ja. ...voor de eerste aflevering... ...van de 16e editie van Jesse Zandvoort. Oké. Okay. Ja, prachtig mooi. Hans Dekker die doet de drums... Um, Johan Clement speelt op de, op de piano. En Erik Timmermans die neemt zijn contrabas mee. Ja. Ik garandeer je dat het een geweldige middag wordt. Ja. Nou, het weer een heel seizoen. Altijd in theater de kocht. Ja, weer een heel seizoen jazz, denk ik. Hè? Ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Ik We hoor niks. <laughs> nee. hallo, hallo, hallo. Ja, je bent, ja Joop. Hallo? Het ligt echt aan jouw toestel. Het ligt aan jouw toestel. Hallo? Ja, ik ben er nog steeds. Ik pak even de horen van de telefoon. Hallo? Ik pak even de horen van. Hoor je me zo? Joop, Joop is vertrokken. Hij is, uh, ja, de verbinding was heel slecht. Dat kan gebeuren. En, uh, maar we hebben in ieder geval uh, alles uh, gehoord wat hij het afgelopen weekend uh, heeft meegemaakt. We gaan snel weer naar een stukje muziek. Uh, rustig aan, hè, mensen. Take it easy. Sam tegen die Take it easy. Dat waren natuurlijk de heer Eagles. Nou, straks om half twee ga ik nog eens even kijken uh, of het lokaal aan Niels uh, nog paraat is, wat ik voor u heb. En tot die tijd nog eventjes uh, Emil, of Emily Sunday, moet ik zeggen, met Next to Me. CRM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Charrel Duif. Van 4 tot 8 september luisteraars vinden de werkzaamheden plaats op de Zandvoorterweg in Aakdenhout... Er wordt gewerkt in drie nachten tussen 8 uur s'avonds en de 6 uur de volgende ochtend. Maandagavond 4 september. Vanavond dus is de eerste nacht waarin wordt gewerkt. En er wordt eh, aan één rijbaan tegelijk gewerkt, zodat het verkeer vanuit Zandvoort gewoon kan doorrijden. Er is een omleiding via de, Zand, eh, via de Zwakteweg en de Bentveldweg voor het verkeer dat naar Zandvoort gaat. Bus 80 rijdt in beide richtingen over de Zandvoortenweg. weg. Twee jongens zijn gisteravond mishandeld op een parkeerplaats... aan de zeeweg in Bloemendaal aan Zee. Politie heeft daarvoor twee verdachten aangehouden. Na afloop van de strandfeesten werden de slachtoffers... door een groep belaagd bij hun auto. Daarbij zouden ze flinke verwondingen hebben opgelopen. Politie haastte zich naar de parkeerplaats... waar een wegrijdende auto werd staande gehouden. Twee verdachten zijn inmiddels ingerekend... en de slachtoffers zijn naar het politiebureau... In Zandvoort gereden om daar aangifte te doen. Daar zijn, ze, daar zijn ze vervolgens ook nagekeken door het ambulancepersoneel in verband met de opgelopen verwondingen. Nou, de rol van de verdachte die wordt onderzocht. Er voorlopig geen Grand Prix op het circuit van Zandvoort luisteraars. Dat verwacht Michiel Mol. Hij is ondernemer en mede-eigenaar van het team Force India. Volgens hem is de terugkeer van een Formule 1 gebeuren in Zandvoort simpelweg te duur. In een interview met de website motorsport.com zegt Mol... dat een vernielde Grand Prix in Zandvoort niet realistisch is. Zo is de infrastructuur... Dat is dus de omgeving niet goed genoeg voor zo'n groot evenement. En het zou veel te veel geld kosten om het circuit aan te passen aan zo'n evenement. Mol zegt, ik vind het heel jammer hoor, want ik zou het allemaal fantastisch vinden. Maar ik zou niet weten waar het geld vandaan zou moeten komen. Geluid en geluidsoverlast is natuurlijk ook een punt. Sommige mensen zijn voor zo'n gebeuren, maar een hele hoop mensen die willen ook geen lawaai... en die willen rust in Zandvoort. Zo heeft ieder zijn eigen wens... Ja, gaan we naar het weer, luisteraars. We hebben nu nog een beetje weer, een flauw zonnetje. Maar later in de week is dat wel anders, hoor. Dan uh, gaat september echt de herfsttoer op. Afgezien van de plaats, uh, plaatselijke bui hier en daar... is het al enkele dagen vriendelijk en kalm weer... met uh, na het optrekken van de plaatselijke mistbankens ochtends... vrij veel zonneschijn en maximale temperaturen van een graad of 20. Zo werd het gisteren, zondag, 18,6 graden op Vlieland... 21,5 graden in Arken en Eindhoven. Zeker in de zon heeft het september weer op deze manier na zomerse trekken. Met een wolk voor de zon voelt het een beetje frisjes aan. Deze maandag gaan we minder meer op, dezelfde voet verder als, eh, als gisteren, hoewel het zuidwestelijk deel van Nederland al een eh, last heeft van een zwak oceaanfrontje... zodat het hier weer een beetje bewolkt is. Terwijl verder oost of noordwaarts in het land de zon nog volop de ruimte krijgt is dus het in Groningen de hele dag volkomen zonnig zonder wolkje aan de lucht zou ik maar willen zeggen. En verder kan het in het zuidwesten, daar kan al een spatje regen vallen. In feite doet dat front al een eerste poging om een weersverandering op de rails te zetten. Nou, dan krijgen we morgen dinsdag nog één warme dag. Er volgen ook wel een paar storingjes dan. Deze komen vanaf de Atlantische Oceaan, maar ze zijn gelukkig nog niet heel actief. In ieder geval gaat de bewolking overheersen. En we hebben maximaal drie uur zonneschijn in de verwachting staan. Terwijl het voor vandaag in Groningen nog maximaal elf uur is. Van tijd tot tijd valt er morgen een bui of er is wat gemiezer. Maar het zal zeker geen volledige regendag zijn gelukkig. De zuidwestenwind die zwak tot matig is, later aan zee eh, wordt hij vrij krachtig. Dan heb ik het over vijf boefvoor. En eh, hij voert nog wel warme lucht aan. Het wordt de voorlopig laatste warme dag met maximum temperaturen boven de 20 graden. In het zuiden en oosten is het een graad of 23 zelfs. Nou, woensdag dan wordt het allemaal vrij koel. Cool. We hebben frisse uh, westelijke stroming hebben we dan, uh, in het vooruitzicht waar we mee te maken krijgen. De wind die trekt nog iets verder aan. Zes uh, boven, boven zee. En de bovenlucht komt heel sterk af. En met het warme zeewater van een graad of 19 komen dan heel makkelijk geweldige buien tot ontwikkeling. Buien dus, dat betekent dat er uh, vrijwel uh, altijd plaatselijke verschillen zijn wat die uh, neerslag sommen betreft. Hier kan heel veel vallen en uh, bij de buren in Haarlem bijvoorbeeld uh, wat minder of omgekeerd. Sommige plaatsen zijn plensbuien. Er moet ook onweer worden verwacht. Op, u, u kunt ook onweer verwachten, zo moet ik het zeggen, al in de nacht naar woensdag. Nou, tot, tot en met woensdag... tot verder als woensdag wil ik eigenlijk niet gaan... want dat is allemaal nog een beetje onvoorspelbaar. Maar in ieder geval uh, geniet van vandaag... want vandaag hebben we nog een, een flauw zonnetje... en daar moet je uh, zeg maar, volop van genieten. I, I just stopped living When you said goodbye It's all over Didn't feel a thing I, I just stopped living rain, Heather grows like leaves in September, looks as fresh in spring, love that warms like summer sun, shouldn't die when we're. and cry i just stop living when you say goodbye yeah good old cliff richard it's all over ja, en als het allemaal over is, dan... Ja, wat zeg je dan? Uh, ach, hoe het is om iemand lief te hebben. To love somebody. De Heer in Bee Gees. Love somebody the way I love you In my parade, I see your face again Can't you see what I am?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 Ja, de BG's waren eerst met z'n vier. Andy Gibb, Barry Gibb, Maurice Gibb en Robin Gibb. Maurice en Robin die zijn uh, het laatste uh, overleden. Andy Gibb ging al eerder uh, hemelen, zeg maar. En Barry Gibb treedt nu nog alleen op. En dat doet hij dan met uh, wel backing vogels. Want uh, ja, alleen, helemaal alleen al die BG-nummers uh, zingen, dat, dat gaat niet helemaal lukken natuurlijk. Maar het klinkt allemaal nog helemaal geweldig... want hij heeft natuurlijk een heel authentieke stem... en de liedpartijen neemt hij allemaal voor zijn rekening... dus het uh, is heel herkenbaar allemaal wat er gebeurt. Kent u uh, Oscar Harris nog? Dat is een uh, donkere man, een uh, negroïde man... die in de jaren tachtig heel veel succes had. Walk Right Back zingt hij samen met, uh, met Debbie. <middels> You know that since you walked out on me, nothing seems to be the same old way. Think about the love that burns within my heart for you, the good times we had. zo'n so lonesome everyday, allebei zo eenzaam. Ja, dat kan allemaal gebeuren. Eh, maar ik ben, ik ben ook een beetje eenzaam hier vanmiddag, want uh, Dolly, mijn sidekick, is er helaas vanmiddag niet. Volgende week weer wel, en dan, uh, ja, dan hoef ik ook niet meer zo alleen te zijn. Luisteraars, zo is dat. Uh, eens even kijken hoor, wat gaan we doen? We gaan uh, nog weer een stukje muziek uh, voor u opzoeken. En, en Ik pak iets uit de euro uh, top 100, als u het leuk vindt. Lima Rice met Mystery.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 Cats. One Way Wind en uh, hiermee uh, ben ik bijna luisteraars aan het eind van uh, weer twee uur stand voor het lunch op de maandag. Uh, dank voor het luisteren natuurlijk allemaal en uh, rest mij nog even u te vertellen dat aankomende vrijdag van tien tot twaalf ga ik samen met Willem Bruis, u kent hem allemaal, al. we wegen zijn programma's met uitstekende muziek. Uh, Willem die gaat uh, samen met mij ook op vrijdagmorgen tussen de klok van tien uur en twaalf uur. Uh, dat is de zijn het twee uur voordat uh, Zandvoort, lunch, sport gaat beginnen. Die twee uur daarvoor gaan we lekker muziek voor u draaien. En uh, nieuwtjes brengen. En nou ja, een gevarieerd programma. Allemaal luisteren. Aankomende uh, vrijdagochtend van 10 tot 12. Naar Willem Bruist en Cheryl Duijf. Billie Jean van Michael Jackson. Daar eindig ik mee. Wens u allemaal een hele fijne dag. En uh, dank voor het luisteren.